Tijd nu nog voor Elementair, een mini-luisterspel in een regie van Michel de Sutter met Hugo Prinsen. En in dit werkje grijpt Jacques Dreze terug opnieuw naar de hem dierbare monoloogvorm. Elementair is voor alles een pleidooi voor het beluisteren, voor het in zich opnemen van klanken, voor het opnieuw ontdekken van de authentieke geluidentaal. De taal van water, vuur, de taal van de stilte vooral. Beelden leiden volgens Drees de, de aandacht van de fundamentele betekenis van de klanken af. Net zo min als je naar een schilderij kan luisteren, kan je naar muziek kijken. Want wat je dan ziet, is de kleur van het overhemd van de pianist. En wat heeft dat met muziek te maken? zijn radio's goed voor. Het registreren van geluiden. Nou, televisie niet. Altijd dat beeld. Nooit een trefzekere klank. Je ziet een pianist altijd op zijn handen te kijken. Een violist heeft een rood-bruin viool. Camera één zoom in tot close vingers op snaren. Ja, close-up van de vingers op de snaren. En dan dat aangezicht. Hoe die man kijkt. Tante Louise zegt iets over de kleur van zijn overhemd. Maar verdomme, de muziek. Luister dan toch. Zo was het goed. Ja, ja, ja, stop. Wat kan het me schelen welk overhemd die man draagt? Zijn viool mag geel zijn of purper, trek ik me niks van aan. Horen wil ik hoe hij muziceert. Daar heb ik een klankkast voor nodig, geen kijkkast. Maar ja, tante Louise wil zijn overhemd zien. Hmm, nu sluit hij de ogen, zegt ze. Kijken naar muziek is luisteren naar een schilderij. Ja smet die kijkkast het raam uit. Gooi ze aan gruzelementen, zodat voorbijgangers op straat zich een aap schrikken. Wat doen die televisiemanjakken met muziek? Wat doen ze met klank? Camera zus en camera zo. En de floor manager en de schakeltechnicus en de scriptgirl. Kalaris, de belichting. Radio heeft geen belichting nodig. Radio. Beluister je met gesloten ogen. Radio kan het adembenemend stil doen zijn. Daar hebben ze speciale studios voor gebouwd. Ja, ja. De muren absorberen alle geluiden. Niet te geloven. Nee, echt niet te geloven. Leg je oren eens te luisteren. Nu, hier. Ik kan het doen waaien en regenen. Ik kan een kind doen huilen en een schaap doen blauw. Toveren kan ik. Toveren. Is dit een krakend pand in Amsterdam of Tokio? Of laat ik een lucifertje ontbranden vlak voor de microfoon? Hm. Jullie weten het niet, hè? hè? Jullie kunnen het niet weten. Er is geen camera 1 om in te zoomen. Heb ik bruine handen en een wit overhemd? Almachtig ben ik in dit radiohuis. En Tante Louise kan de pot op met haar commentaar. Hier ben ik, koning. En jullie weten er geen bliksem van. Hoor. Luister. Zijn dit soldaten die marcheren? Of is er een duizendpoot op pad? Huh? In opperste verwarring breng ik jullie, als ik dat wil. Maar zo bruin bak ik ze niet. Nee, luister maar. Viool. Helemaal niet moeilijk. Alleen moet Tante Louise haar mond houden. Ze moet alleen maar luisteren. Hoor die muziek. Hoe teer. En nu luider. Ja. Niet gespeend van enige hartstocht. Ze hebben er verdomd geen oren meer naar. De wereld barst van geluid, maar niemand weet waar het vandaan komt. Iedereen is vergeten wat stilte is. Dit is stilte. Luister maar. geluid van water. Wie kent nog het geluid van water? Ik was een kind nog en ik lag in het gras naast de beek. En het water praatte. Ja, ja, hoe het praatte. Urenlang, urenlang. En, en het huppelde en het sprong en het flitste voorbij. En er vlogen waterjuffers over met trillende zijden vleugeltjes. En de wind deed de rietstengels buigen. Zou ik dan niet meer weten hoe water kan praten? En later, aan zee, heel donker was het. De golftopper op het strand, fluoriseren. En een prachtig monotoon geluid van de golven die kwamen aanrollen, terugdeins weer aanrolden. En boven de zee schoot een stern omhoog. Harde, flonkerende kernen van licht. Bewegend, geluidloos. A A Vuur? De mensen weten vooral niet meer wat vuur is. De mensen hebben de elementaire dingen vergeten. Zeg niet dat ik het niet meer weet. Ik weet hoe het vuur knettert. Ik weet hoe de kern van een vlam wit is. De buitenrand is blauw. Maar rood dansen de vlammen als ze door vreten. En wit is de assen die overblijft. Hoe suggestief. Is de radio. Hoor, luister. Weg met de camera's. Dit is vuur. Zeg niet dat het niet waar is. Tante Louise weet er geen donder van. Tante Louise heeft watten in de oren. Als het waait, denkt ze dat er een boom op haar huis zal vallen. Maar het orgel dat de wind in de bomen doet spelen, dat hoort ze niet. Nochtans speelt de wind mooier dan Mozart. Zoek eens een bos met duizend eiken en ga er middenin zitten als het stormt. Iets mooiers is er niet. Maar ja, alle Tante Louise's kruipen rillend onder de donsdekens als het waait. Ze zijn als de duivel zo bang voor de wind. De sterke onzichtbare die je kan horen. luister. Luister. Miljoenen geluiden zijn er. Als je een uiterst gevoelige microfoon hebt, dan lijkt het scharrelen van een kever over een blad papier op het scheuren van de aardkorst. En een druppel water uit een lekke kraan lijkt Nagasaki wel. <lacht> ik zei jullie toch al dat ik kan toveren. Die verrekte techniek maakt alles onbetrouwbaar. Alleen de stilte is onvervalst. En dan nog. Want zo stil als het hier kan zijn, is het bij jullie nooit. In het donkerste bos van Duitsland, kilometers weg van dorp en stad en autosnelweg, en zonder de helikopter van de politie of de barbaarse straaljagers van de militairen, is het nog zo stil niet als hier in deze studio. Volslagen kunstmatig is de stilte hier. Als ik, hallo, roep, komt er geen echo. Misschien is dit een voorafbeelding van een houten kist met vier wanden onder de zouden. Hallo, zonder echo. Niemand die antwoordt als ik roep. Hallo? Is hier iemand? Of hier iemand is? Niemand. Waar zit tante Louise nu? Hmm, zie je wel dat ze wat er in de oren heeft? Ze zal naar het aquarium zitten kijken. Heeft de violist bruine handen? ...en is een instrument van rood vlammend hout. Close-up van zijn vingers op de snaren. Straks ziet Tante Louise zijn overhemd weer. Hm. Kan ze glimlachend inslapen? Ja, ja. Niet luisteren naar de wind. Nooit meer het orgel horen. Niet meer weten hoe het water praat. Hoe de golven aanrollen terug. ze weer aanrollen. Even lang. Het vuur niet meer horen knetteren. Vlammen als vurige tongen. oprijzend, neerslaand. Hout tot asverterend. Stil. Hoe stil zal het zijn? Stiller nog dan in deze studio, waar de muren elk geluid absorberen. Handig van die ingenieurs, hm? Zullen die daarop gestudeerd hebben, zeg? Maar als ik. Hallo, roep komt er geen echo. De klank wordt weggeplukt, doodgeknepen. Deze studio is een houten kist met vier wanden onder de graszoden. Wie zal het requiem zingen? De vogels zullen vergeefs muziceren en als de sneeuw smelt, lekt het ijswater langs de takken van de treurwillig naar beneden. Maar een watertruppel is niet langer Nagasaki. Dit is het absolute einde. Ja. Horen jullie dat? Of jullie dat horen? Zeg, zijn jullie er nog? Of zijn jullie net als Tante Louise al lang naar bed? Hebben jullie allemaal wat in de oren? De tovenaar is aan het eind van zijn Latijn. De duizendpoot en de soldaten. Het orgel in de bomen en het vuur, het water en het kind dat huilt. Het bladend schaap. Het hoeft niet meer. Want zo wordt het hier volkomen stil. Toch prachtig van die ingenieurs, hè? Hoe stil ze het kunnen maken... Do it still. Elementair, een mini-luisterspel was dat van Jacques Dresen in de regie van Michel de Sutter en met de stem van Hugo Prinsen.